En jij beleeft het. Zon, zon zee, zee, zandvoort en zomerhits. zom, Dit is de zomer van ZFM. Wanneer het lekker Vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Straatjord en pa zegt dat u het Maar mama zegt dat er man een oude zij ze is En dan roept zij uit, dat kent de zee, is hier zo fris Ze plaatst de deelt bij is hier, haar vlaaier, oh come on Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn We ga naar zon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 man. But there's even romance in the way that they dance to the meat of the lights. It's a beautiful night Joy of strife Like a symphony played by the into my room. me. Just to give it all to. En nu luisteren we naar Neil Diamond met het nummer Beautiful Noise. En welkom terug in het programma. Goedemorgen, Oud-Zandvoort. Of nee, goedemorgen. <laughs> <laughs> CFM Oud-Zandvoort? Het nog een beetje in de war van vanochtend.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 Nou, het Haarlems Kinderhuis, dat was een initiatief van de familie uh, Snoop Koopmans uit, ha uit Haarlem. Die behoorde daar tot de uh, gegoede klassen. En uh, met name mevrouw uh, Snoop Koopmans, die heeft in Haarlem het initiatief genomen om in Zandvoort een, uh, een huis te bouwen. In eerste instantie denk ik dat ze een pand gehuurd hebben.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 Groot Kijkduin, het voormalige hotel Garni bij, uh, bij het stationsplein. Daar gaan we het straks over hebben. Oké, okay, maar ja, goed, dat gebouw werd gevorderd door de Duitsers. En uh, die kinderen moesten daar dus uit. En uh, toen is er een deal gemaakt met, uh, met, tussen de besturen van Groot Kijkduin en de Amsterdamse vakantiekolonie. Dat Groot Kijkduin uh, kon verhuizen naar de, naar, uh, de kostverloren.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 Toen dus, een... dus niet voor uh, rijke kindertjes, gezellig uh, het... een paar weekjes naar zandvoort. Nee, toen, het maar... het toen, toen ging het gebruik worden, voor, voor, voor, die kinderen werden dus aangemeld door armensturen, door het maatschappelijk werk, door de politie, door dus allerlei maatschappelijke organisaties uh, droegen toen kinderen voor of die daar uh, tijdelijk, tijdelijk uh, gehuisvest zouden kunnen worden.